Hey, de Apoe! Watatata, da? watatata. Da? Uh, zeg voor mij vandaag een pakje Lucky Strike Light. Dat dat? Uh, een buffyroll. En zo'n uh, de... Apoe Punja Triangle. Je weet wat wel de dat de... spel met die patatten en die eroten in, hè? En hoeveel uh, is dat dan, uh, Apoe? Watatata, da? watatata. Da? Ah uh, okay. ja, oké. Zal Oké, Apoe, merci. Wat Tot de volgende! Stop it.